Het is even de jong met het NOS-journaal. Na het scheepsongeluk bij Italië worden meer mensen vermist dan tot nu toe werd aangenomen. Het zijn er 29. Eerder werd gedacht aan hooguit 16 vermisten. Volgens de Italiaanse kustwacht gaat het om vier bemanningsleden en 25 passagiers. De officiële dodental staat nog op ste en steeds op zes. Het reddingswerk voor de Italiaanse kust kwam vanmiddag even stil te liggen doordat het slecht weer was. Maar kon na enkele uren weer worden hervat. Ex-PVV'er Cor Bosman geeft zijn zetel in de provinciale staten van Limburg niet op. Hij gaat door als eenmansfractie. Vrijdag werd Bosman uit de PVV-fractie gezet nadat een oude e-mail was uitgelekt. Daarin beledigde hij een PVDA-statenlid van Turkse afkomst. Bosman zegt dat hij sindsdien publiekelijk aan de schandpaal is genageld... en dat hij extra hard is aangepakt omdat hij lid was van de PVV. Bedrijven aan het Twentekanaal bereiden miljoenen claims voor tegen Rijkswaterstaat. Al bijna twee weken kunnen er geen schepen varen doordat de sluisdeur bij Eefde kapot is. De bedrijven moeten nu vrachtwagens inhuren om goederen aan en af te voeren. En dat kost tienduizenden euro's per dag. Rijkswaterstaat denkt drie weken nodig te hebben om het Twentekanaal met een noodoplossing weer toegankelijk te maken. De dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum wordt versterkt. Morgen begint het waterschap met het aanbrengen van een anderhalve meter dikke kleinlaag. Die moet de dijk over een lengte van 600 meter verstevigen. Dat is bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst. Negen dagen geleden werden 800 omwonenden met spoed geëvacueerd, omdat de dijken dreigden te begeven. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben hun villa in Mozambique verkocht. Volgens premier Rutte was er geen gewone koper te vinden. Daarom is de villa voor een symbolisch bedrag verkocht aan de beheerder van het gebied. In 2009 ontstond ophef over het project in Mozambique. Waarna het prinselijk paar besloot de villa te koop te zetten. Het weer, het wordt een heldere nacht en het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Door het geloven in Jezus Christus krijg je dus een relatie met God, maar heb je ook die zekerheid: de zekerheid van eeuwig leven. En als onderpand van het eeuwig leven geeft God dus zijn geest in jou, zijn Heilige Geest. naar liefde trouw die nooit teleurster Zijn geweldige kracht, zijn ge.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 En het is voor iedereen. Um, hij zal wel vertellen wie precies um, de mensen gaat genezen. Het is niet, uh, past toch zelfs af, uh, de Evangelie staat zelfs zelf natuurlijk. Maar God is het die de mensen geneist. Dus uh, misschien kan ik het vast noteren in uh, jullie agenda's. Vrijdag 13 april. Het begint om uh, half acht avonds. In het gebouw De Krocht, of zoals het nu heet, Theater De Krocht.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 Je zegt 12 maar je bedoelt 200 denk ik. Ja, ik bedoel 200. En uh, in de krant stond dat er nog geen honderd uh, personen aanwezig waren. Maar uh, we hebben dus zelf geteld. En dat uh, was zo rond de 200 mensen. En toen de pastor, toen de Jan zelf vroeg, wie kwam er uit Zandvoort, staken we ongeveer twee derde, een ander dus we... Ja, twee derde van 200, dat is ongeveer uh, ja, 150, 160 mensen die toch uit Frankfurt komen. Dat is wel uh, heel veel, want er zijn niet zo heel veel uh, christenen meer in de kerken misschien. want denk ik wel eens, want we hebben nog hier een katholieke kerk, een hervormde kerk en dan een evangelische kerk. Uh, ja, vroeger waren er meerdere kerken. Ja, Helaas is de gegevenmeerde kerk nu dicht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 Doch een Sünder verloren, wenn du stierst. Doch heb Tiefst, meer versinkt. Sein Tod hat dir das Leben neu. Mein Vater will Denn fall auf je iso. Fall auf je Fall auf je iso manchmal einsam. En und regnen voll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 En uh, zal ik het telefoonnummer even noemen? Ja, als het het. mensen geïnteresseerd zijn of dat willen uh, hebben voor een afspraak. Ja, ja het nummer is uh, 06 40 23 66 73. Ik raam 06 40 23 66 73. En we trekken normaal gesproken een half uur uit per cliënt.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 www.gebedzandvoort.nl Daar staat ook een e-mailadres. En dat e-mailadres is info. elkaar.nl. Dan kan je ons ook mailen, Maar het liefst heb ik dat uh, als je een afspraak wil maken dat je even belt. Want dan kunnen we het direct noteren. Want uh, ik zit niet uh, elke uur op internet. En... Uh, dan kunnen we het direct uh, ja, op onze lijst zetten. Dus uh, van, twee tot, van twee tot vijf, de eerste en derde maandag, dan bidden we voor uh, zieken. En dan kunnen dus uh, per maandag dus, zeg maar, zes mensen uh, geholpen worden. Oké, okay, dus WWW Gebed en daar kun je alle informatie in lezen. Nou, hartelijk bedankt voor dit gesprek en veel succes. Graag gedaan en bedankt voor de kans om iets te vertellen over het huis van gebetsantwoord.